Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. De Rijn bij Lobit bereikt vandaag voor de vierde keer in anderhalve maand tijd een zeer hoge stand. De Rijkswaterstaat verwacht dat de hoogste stand nu ongeveer 14,35 meter 35 boven NAP zal zijn. En dat is zo'n 15 centimeter lager dan de waterpiek kort voor de jaarwisseling. De hoogwatergolf trekt de komende dagen nog door Nederland. Langs de grote rivieren zal daarom ook komende week nog wateroverlast zijn mede doordat de bodem helemaal is verzadigd door de regen... en geen water meer kan opnemen. Oekraïne meldt een nieuwe Russische luchtaanval... nu met 28 drones en drie kruisraketten. 21 van de drones zijn neergehaald, staat in een verklaring. Of de kruisraketten doel hebben getroffen, is niet duidelijk. De aanval was dit keer vooral gericht op het zuiden en oosten. Doorgaans probeert Rusland de energievoorziening van Oekraïne te raken... zodat burgers in het donker en de kou komen te zitten. Ook woningen en winkelcentra zijn doelwit. Bij een schietpartij in Vlaardingen is een man zwaar gewond geraakt. De toedracht is nog niet duidelijk. Vermoedelijk is de man onder vuur genomen in een woning... op de tweede etage van een flatgebouw. De politie heeft in de buurt de verdachte aangehouden. Eerst werd een waarschuwingsschot gelost... later werd er gericht geschoten zonder de verdachte te raken. De zwaar gewonde man is door de brandweer uit de woning getakeld... en naar het ziekenhuis gebracht. Charles Michel stopt later dit jaar als voorzitter van de Europese Raad... het overlegorgaan van de 27 EU-regeringsleiders... Dat meldt de Belgische krant De Standaard. De Belgische oud-premier wil bij de Europese verkiezingen... in juni lijsttrekker worden voor zijn partij, Mouvement Reformateur... en daarna zitting nemen in het Europees parlement. Michel, die bezig was aan zijn laatste termijn... zegt die functie van Europarlementariër niet te kunnen combineren... met zijn werk als voorzitter van de Europese Raad. Het weer bewolkt en droog, Vaar het Noordoosten, breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 0 tot 2 graden. Er waait een gure Noordoostenwind...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 Je luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Vijf, Ja, alles met me.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 In een hoofd gevuld met dromen creëert ieder mens een beeld van hoe hij zijn wereld wil: een utopie of luchtkasteel. Nu lijkt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 Gelukkig nieuwjaar, want het nieuwjaar zijn we er voor elkaar. Is heel de wereld bijeen, is er genoeg voor iedereen? Gelukkig nieuwjaar, want het nieuwjaar vieren we Naar het lied Dat ik voor u ga zingen Het is een tragisch lied Over losbandigheid Het gaat over een dag uit de hoogste kringen De neging ging tot het kwaad, Die kon zij niet bedwingen Zo raakte zij haar eer En repetaties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 Ik kon het lonken niet laten. Dus ze lonkte naar iedere man, daar liep veel te veel in de gaten. En oh, o, o, er kwam naar geet van die. Yeah. Zij werd een danseres. In een der minste kroegen, drie veren droeg zij slechts en soms geen eens, geen drie. Soms droeg zij slechts één veer en als de klanten het vroegen, dan viel de laatste veer.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 Zou die gaan, het rummelke, en pak de miche keukske? Dat zachte man doet de genade, die zet dich in het kuiksken. Trooi la la la, la la, la la. Ik hou het grote woord, de schuld die was voorbij. Toen hou ik er wie iedereen een beetje aan mijn ziet. Een knap gezichtje een aardig kind, met om de kop een duikske. Die spauwt dan met dat beetje af, op een of andere mijn Tralalalala, tralalalala tra la ik maak al vrieën kom, ik waarschuw mood. Je noem me afscheid in de gang, ik weet het nog zo goed. Op een zo schim, de schoonpapa, de zacht toe met de vluikeske. Wat moet dat met mijn dochter nu, daar in dat duister huikeske? Tralalalala, tralalalala. Tra-la-la-la-la, eens wie Petrus kom maar klopt aan de deur. Daar zet er jong, kom doe maar in, de er heel groot ver. Hoe hebstok nemen sportje door, Er steekt niks in die beukste. Dan vroeg ik bittere zet niet meer, met een engelke in een heupste. Trollala la la, trollala crawl la la la crawl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 op die vrouwen wie hij Madonna ziet, zij wil blikken hem sterker in gevaar. Nu is hij gevallen en nu komt zij niet. Haar haar kent hij mededogen, het volkje uit de te en belogen. Zij kijkt in twee andere ogen. O Maria Magdalena, als ze liefst langs zijn, haar armen bloed. Haar mond is rood als schermen, zwaard zijn haar ogen voor gloed. Al de vuile zon van Spanje die te druipen rijpen doet. Zuidelijk warm zijn haar woorden, koud is haar hart als het noorden. Zo in de volle arena zit Maria Magdalena.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 Pa kan niet uit, want zijn broek is kapot. Pa moet wiegen. Ma stijgt op en landt weer vlot, maar niet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 Was het eten nog erger dan op reis? Aardappelen, vlees en groenten, en zuiver op de reis.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 Die als kindster in de jaren zestig bekend werd als uh, Eijtje En hij zong uh, Nederlands, Duits, Engels en Afrikaans. En u hoort hem nu Eijtje met Ik hou van Holland. Ik hou van Holland, landje aan de Zuidelzee. Een stukje Holland draag ik in mijn hart steeds mee.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 Louise zit niet op je nagels te bijten, wacht dat vies, Louise. Men heeft toen al haar nageltjes met mosterd vol. Maar zij heeft door die mosterdkuur het nog niet afgeleerd Zij slikt er alle mosterd af en smelt nog eens zo fijn Alsof er kleine vingertjes van vleeskroketjes zijn Louise, zit niet op je nagels te bijten Wat vies, Louise Jij zult met dat bijten je nagels verslijten Wat vies, Louise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 Lief is Louise, hou met dat bijten op Anders heb jij een strok. Je kleine vingertjes zijn toch geen logisch lieve pop Louise zit niet op je nagels te bijten Wat?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 Een familie modder, woont Walter in mijn jas. Ik laat ze er als een kleuterklas Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle macht. Ze vreden mijn hele jas kapot, omdat de motten toch leven moet Die lieve Charlotte, en modder gebast. Met Ik dat je van modder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 Heb ik mijn hart verloren als oude toffe jongen. Zo recht de Jordaan Daar ben ik in een keldertje geboren. En ga er helemaal leven. Beslis er meer vandaan. Bij ons in de Jordaan Zing je van hola, la la la la la la la de la de la la de la de la la Zolang de leipel in de vrijpot staat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 We trapten samen in een pas Je merkte het niet. He?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 Me zoeken, dan ben ik zoeken Als een me missen, dan ben ik vissen Ja, zo vissen ze allemaal